De kok kneep zijn ogen half dicht. Aanslag? Jolande van Ovenhout knikte. Hij werd volgens Wouter vannacht hier in Braschaat neergeschoten. De kok keek haar verschrikt aan. Door wie? Jolande van Ovenhout trok haar schouders op. Dat heeft Wouter mij niet verteld, antwoordde ze zacht. Wouter zei dat hij Walter bij de oprijlaan van zijn villa had gevonden. Zwaar gewond. Volgens hem moet iemand Walter tussen de struiken hebben opgewacht en hebben neergeschoten. Een moordaanslag? Jolanda van Ulvenhout slikte. Dat was het. Een moordaanslag. Het was duidelijk de bedoeling om Walter te vermoorden. De kok schoof naar het puntje van zijn foutuin. Was Walter nog bij bewustzijn toen Walter hem vond? Heeft hij nog iets gezegd? Jolanda van Ulvenhout trok een pijnlijk gezicht. Dat weet ik niet, sprak ze jammerend. Ik heb Walter alleen maar even door de telefoon gesproken. Op zijn aandringen ben ik na mijn bezoek aan het ziekenhuis naar Braschaat gereden. Ik zou hier in de villa van Walter op Wouter wachten. De kok zuchtte. Tal van vragen brandden op zijn lippen. Is, uh, is de politie van Braschaat van de aanslag op de hoogte gebracht? Jolanda van Ovenhout maakte een hopeloos gebaar. Ik dacht dat u in verband met die aanslag kwam, maar als u van niets weet, dan. Een telefoon op het tafeltje naast de schouw rinkelde. Jolanda van Ovenhout stond op, zette haar glas op de bar en stapte er haastig naartoe. Met trillende vingers nam ze de hoorn op. De kok volgde haar met zijn blik. De oude regisseur zag hoe haar gezicht verstarde. Zonder iets te zeggen, legde ze de hoorn op het toestel terug en bleef als voor bij de schouw staan. De kok kwam uit zijn foutuil overeind en liep op haar toe. Met beide handen pakte hij de jonge vrouw bij haar schouders vast. — Wie was dat? Haar mond bewoog een paar maal zonder geluid. — Walter, lispelde ze. — En? Jolanda van Ulvenhout keek naar hem op. Haar grijze ogen waren gevuld met tranen. Walter, snikte ze, Walter is tien minuten geleden in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Ze zaten er alle drie verslagen bij. Jolanda van Ulvenhout huilde zachtjes, haar gehele lichaam schokte. De kok liet haar stilletjes begaan. Hij begreep iets van haar verdriet. Traag schokte hij naar de bar en schonk zich nog een cognac in. De grijze speurder hoopte vurig dat Walter van Fluitenberg niet het slachtoffer van een anonieme huurmoordenaar was geworden, maar dat de man of vrouw, om wie alles draaide, zelf de afrekening ter hand had genomen. In dat geval, zo overwoog hij, bestond de mogelijkheid dat de man of de vrouw zich eerst had geopenbaard, zich kenbaar had gemaakt, voor hij of zij het vonnis voltrok. De grijze speurder bleef voor de jonge vrouw staan en keek op haar neer. Komt Wouter hierheen? vroeg hij vriendelijk. Jolande van Ulvenhout schudde haar hoofd. Wouter zei dat hij op weg ging naar Amsterdam. De kok ervoer haar antwoord als een schok. Naar Amsterdam? vroeg hij toonloos. Jolande van Ulvenhout keek met een betraand gezicht naar hem op en knikte. Dat zei hij, Amsterdam. Hij had daar iets te regelen. De kok knielde voor haar neer en vatte haar beide handen. Luister, gebood hij indringend. Weet u wat voor een leven Walter heeft geleid, hoe hij zo'n kapitale villa kon bewonen? Jolanda van Ulvenhout knikte traag. Inbraak, roof, diefstal, samen met Walter. Walter was daar erg openhartig in. De kok kneep haar handen steviger vast. Heeft Walter u wel eens verteld over zijn oom? Frederik Johannes van Fluitenberg. Jolanda van Ovenhout knikte opnieuw. Hij werd Frederik Fluel genoemd. Volgens Walter een geniale man. Hij was een leider, het brein achter alle operaties. De kok voelde hoe de spanning bezit van hem nam. De gevoelige uiteinden van zijn zenuwen trilden in de toppen van zijn vingers. Heeft uw vriend Walter, vroeg hij slikkend, u ook vertelt hoe die Frederik Vuweel drie jaar geleden aan zijn eind kwam. Jolande van Ovenhout liet haar hoofd iets zakken. Hij stierf onder hun handen. Licht gebogen en met een verbeterde trek op zijn brede gezicht stapte de kok voor de grote schouw heen en weer. Het was een plotseling allemaal duidelijk, de gehele toedracht. Hij kende nu het antwoord op de vraag, die hem van het begin van het onderzoek af kwellend had beziggehouden. Waarom kwam eerst drie lange jaren na de dood van Frederik Johannes van Fluitenberg een reactie op zijn sterven? Zond iemand een kennisgeving van zijn overlijden rond? De grijze speurder kneep zijn beide ogen even dicht. Het was, zo besefte hij nu, een uiterst listig gestelde kennisgeving van overlijden waarvan de fatale gevolgen waren te voorzien. Voor de fortuif van Vledder bleef hij staan. Zou jij het onderzoek verder alleen kunnen afmaken? vroeg hij uitdagend. De jonge regisseur keek naar hem op. Waarom? De kok antwoordde niet. Hij wees naar de telefoon opzij van de schouw. Bel onze wachtcommandant aan de Warmoestraat in Amsterdam sprak hij streng, en vraag aan Jan Kusters of hij ervoor wil zorgen, dat Appie Keizer en Fred Prins zich voor ons gereed houden, met kogelvrije vesten. Fledder reageerde verrast. Kogelvrije vesten? De kok knikte. En zeg tegen de wachtcommandant, dat hij de man, die zich namens mij bij hem meldt, moet vasthouden tot wij komen. Fledder kwam uit zijn stoel overeind. Hoe bel je van hier naar Nederland? De kok negeerde de vraag. Hij liep bij hem vandaan en knielde opnieuw voor Jolanda van Ulvenhout neer. Help mijn collega, vroeg hij vriendelijk, en als hij klaar is, dan belt u uw vader en zegt hem, dat hij, Charles van Ulvenhout, zich namens mij moet melden bij de wachtcommandant van het politiebureau aan de Warmoestraat. De grijze speurder zweeg even, plukte een schone zakdoek uit zijn broekzak en droogde voorzichtig de tranen op haar gezicht. Als uw vader vraagt waarom hij zich moet melden, zeg hem dan dat Wouter van Fluitenberg naar hem onderweg is. Hoofdstuk 17. In een snel vallende avond raasde de vuurrode Mitsubishi Colt vanuit het Belgische Brasgaat over brede snelwegen naar het noorden. Jolanda van Ulvenhout boog zich over het stuur en tuurde gespannen over de weg. Fledder zat met een nors gezicht naast haar. Het feit dat hij de zaak nog niet geheel doorgronde, zat hem dwars. De kok had op de achterbank plaatsgenomen, schuin, met opgetrokken knieën. De oude regisseur keek behagelijk toe, hoe een volle maan zo nu en dan door het grauwe wolkendek prikte en het omringende landschap verraste met een zilveren gloed. Op het gezicht van de grijze speurder lag een tevreden trek. Hij had het gevoel dat hij de juiste voorbereidingen had getroffen. Binnen enkele uren kon het doek over het drama vallen. Het was een simpel plan. Een in het verleden vaak door hem gebruikte methode. Charles van Ulvenhout, zo had hij bedacht, zou goed beschermd als lokaas dienen voor een op wraak beluste Wouter van Fluitenberg. De gedachte aan de naderende ontknoping deed hem glimlachen. Zachtjes gleed hij opzij en viel in slaap. Toen de wagen de grens van Amsterdam had bereikt, werd hij wakker en snoof. Het was alsof de lucht van de stad hem had gewekt. Wisselende beelden van straten, grachten en pleinen schoven aan hem voorbij. Hij had het gevoel weer thuis te zijn. Jolanda van Ulvenhout bracht in de Warmoestraat haar vuurrode auto voor de ingang van het politiebureau tot stilstand en liet de beide rechercheurs uitstappen. De kok stormde als eerste de hal binnen. Achter de balie zaten Fred Prins en Appie Keizer. De oude rechercheur liep op Jan Kusters toe. — Waar is Charles van Ulvenhout? De wachtcommandant keek hem niet begrijpend aan. — Ik heb geen Charles van Ulvenhout, reageerde hij verward. De kok zwaaide. — De man, die zich vanavond namens mij zou melden. Jan Kusters schudde zijn hoofd. — Er heeft zich niemand bij mij gemeld. De kok staarde met toegeknepen lippen voor zich uit. Een licht gevoel van paniek maakte zich van hem meester. Het duurde maar even. Toen draaide hij zich om naar Jolanda. Waar woont jouw vader? Aan de Rozenveldlaan. Rozenveldlaan? Ja. Rij maar daarheen. Jolanda van Ulvenhout knikte begrijpend. Met een bleek gezicht liep ze terug naar haar Mitsubishi. De kok wende zich tot Fledder. Jij neemt Fred Prins en Appie Keizer bij je in de wagen en rijdt met de golf achter ons aan. Na die opdracht draafde de oude regisseur het bureau uit. Fledder keek hem na en glimlachte. De kok in draf was een koddig gezicht. Het ging snel. Jolanda van Ulvenhout nam in het drukke stadsverkeer meer risico's dan de grijze speurder lief was, maar hij begreep haar angst. Met knarsende remmen bracht zij haar wagen in de Rooseveltlaan tot stilstand en rende over het trottoir. De kok volgde. Op de bruin gelakte toegangsdeur van de woning van Charles van Ulvenhout was een briefje met twee punaises geprikt. Jolanda trok het de wild af en de kok keek over haar schouder mee. Je kunt mij vinden, las hij zwaarheigend, op Sint-Barbara. Op de oude, smalle Sparendammerdijk stonden achter elkaar twee auto's. Een donkerblauwe Ford Scorpio... En een lange zilvergrijze Mercedes. Jolanda wees voor zich uit. Die Scorpio is van vader. De Mercedes is van Wouter. De kok keek haar van opzij aan. Heeft je vader een vuurwapen? Jolanda van Ulvenhout knikte. Hij is al jaren lid van de schietvereniging. De kok liep naar het gesloten hek en klom er gehinderd door een gewicht van 90 kilo moeizaam overheen. Jolanda volgde hem, lenig als een kat. Achter hen klonk het geluid van de remmende golf, gevolgd door de voetstappen van Vledder, Appie Keizer en Fred Prins. Behoedzaam, zij aan zij, schuifelden de kok en Jolande van Ulfenhout de begraafplaats op. Er hing een vreemde, onheilspellende stilte. Een koele wind deed de oude cederbomen fluisteren en bleek maanlicht wierp lange schaduwen over het pad. Even voorbij een manshoge heg van groene struiken, ontwaren ze op een zijpad, liggend in het volle maanlicht, het lichaam van een man. Hij lag op zijn rug, met iets gespreide benen. Ter hoogte van zijn knie lag een uit zijn rechterhand gegleden revolver. De kok rukte bij hem neer. Eén enkele blik vertelde hem, dat de man was overleden. Jolande van Ulvenhout boog zich over hem heen. — Wouter, hijgde ze. Dood! De kok knikte en kwam traag overeind. Hij zag hoe de houding van de jonge vrouw voor hem veranderde. Haar grijze ogen werden groot, puilde bijkans uit de kassen. Ineens rende ze van hem weg, haar lange zwarte haren wabberend in de wind. Vader! Vader! Haar van angst trillende stem galmde over de graven, resoneerde tegen de rij grafstenen langs het pad de Kok liet haar begaan. Intuïtief wist hij waar hij Charles van Ulvenhout kon vinden. Liggend naast de roodgranieten grafsteen bij het graf van zijn vriend Frederik Johannes van Fluitenberg. Hoofdstuk 18. Ze zaten in de gezellige zitkamer van Huizen de Kok, ontspannen en lang uit in brede, gemakkelijke fauteuils. De grijze speurder tilde een fles omhoog en tikte met zijn wijsvinger op het etiket. Fledder lachte. Cognac, Napoleon! De kok glimlachte. Een geschenk van smalle Louietje. Hij kwam het vanmiddag persoonlijk brengen. Fledder reageerde verbaasd. Was er iets te vieren? De kok knikte. Volgens smalle Louietje wel. De caféhouder had gehoord van de dood van Wouter en Walter van Fluitenberg. W en W en dat vond hij beslist een felicitatie waard. De beide broers vormden volgens hem al jaren een smet op het eerlijke blazoen van het Pernose-gilde. Fred Prins boog zich naar voren. Wat had dat duel in de nacht op Sint-Barbara te betekenen? De kok keek hem aan. Duel in de nacht, herhaalde hij pijnzend. Dat is een goede omschrijving. Het was een duel. Fred Prins grinnikte vreugdeloos. Maar waarom? De kok wreef over zijn brede kin. Ik vraag mij af waar ik moet beginnen. Weile Frederik Johannes van Fluitenberg was niet alleen een geniale misdadiger, maar hij was ook een beminnelijk mens. Zo emabel, zo bemiddelijk, dat hij de innige vriendschap verwierf van Charles van Ulvenhout, een broer van de vrouw met wie hij zijn leven deelde. Het was niet alleen een hechte, maar ook een bijzondere vriendschap. Frederik Johannes van Fluitenberg kwam uit een arm milieu en had weinig opleiding genoten. Charles van Ulvenhout was een intellectueel, een geleerde met een universitaire opleiding. Fred Prins spreidde zijn beide handen. Die vriendschap was aanleiding tot dat duel. De kok knikte traag voor zich uit. Dat was het. Hij zweeg even en schudde zijn hoofd. Maar zo eenvoudig, zo simpel is het niet. Het was ook een afrekening, een rechtvaardiging, het inlossen van een ereschuld. Een in zijn ogen nobele daad, die Charles van Ulvenhout met de dood heeft moeten bekopen. De mond van Vledder viel open. Charles van Ulvenhout is dood? De kok knikte met toegeknepen lippen. Ik was er vanmorgen in het AMC samen met Jolanda bij, toen hij stierf. Charles van Ulvenhout had naar mij gevraagd. Hij was kort voor zijn dood bijzonder helder van geest. Vledder slikte. Schoot hij in brasgaat op Walter? Ja. Fred Prins schudde zijn hoofd. Ik begrijp het niet. Ik bedoel, zonder achtergronden is mij dat duel niet duidelijk. De kok zuchtte. Frederik Fluweel had voor zijn misdadige capriolen een bijzondere constructie bedacht. Een legale transportonderneming met personeel dat voor geringe activiteiten vorstelijk werd beloond. Zij kregen echter geen aandeel in de buit. Tot dat personeel behoorden zijn beide neven Wouter en Walter van Fluitenberg. Toen zijn vriendin Lisbeth stierf, besloot Frederik Fluweel met zijn misdadige carrière te stoppen. Hij had genoeg, schatten vergaard. De kok zweeg. Hij pakte opnieuw de fles cognac Napoleon ter hand en schonk in. Toen hij de diepbolle glazen had rondgedeeld, ging hij verder. Frederik Fluweel was in zijn leven driemaal met MS geconfronteerd, de ziekte multiple sclerose. Zijn zuster stierf eraan, en bij Patricia Roosendaal, een kind van zijn zuster, openbaarde zich de ziekte al op jonge leeftijd. Toen ook zijn zoon Freddy aan MS bleek te lijden en Frederik Fluweel zag hoe snel die ziekte zijn zoon tot een invalide maakte, besloot hij nog eenmaal zijn slag te slaan. Fledder gebaarde voor zich uit de Banque Nationale de Lyonda in Luxemburg, de kok knikte. Frederik Fluweel bracht zijn transportbedrijf opnieuw tot leven, mobiliseerde zijn beide neven en verwierf een fabelachtige buit van om en nabij de 5,5 miljoen Amerikaanse dollar. Frederik Johannes van Fluitenberg had voor dat geld een bestemming. Het moest ten goede komen aan stichtingen en instellingen die tot doel hadden de ziekte MS te bestrijden en het leed van de slachtoffers van die ziekte te verzachten. Frederik Fluweel had zijn beide neven niet van de bestemming van dat geld op de hoogte gebracht. Tot hun stomme verbazing meldde hun oom Frederik zich een paar dagen na de overval bij de politie in Utrecht, en liet zich zonder enig verweer tot zeven jaar gevangenisstraf veroordelen. Vermoedelijk heeft Frederik Fluweel een gewelddadige actie van zijn beide neven tegen hem verwacht, en achtte hij zich veilig achter gevangenismuren. De kok stak gebarend zijn beide armen omhoog. Het was een misvatting. Wouter en Walter beraamden een plan en ontvoerden hun oom, tegen zijn zin, uit de Bijlmerbaaiers, brachten hem naar zijn villa aan de zuidelijke wandelweg en eisten hun aandeel in de buit. Frederik Fluweel weigerde. Ook na enige martelingen wilde hij niet zeggen waar dat geld was gebleven. Wouter van Fluitenberg had echter nog een pijl op zijn boog: scopolamine. Appi Keizer heigde: Waarheid serum? De kok knikte. Scopolamine is een alkaloïde dat vooral voorkomt in planten van de familie van de nachtschade. Het beïnvloedt het centrale zenuwstelsel en belemmert de wil. Mensen die onder de invloed van scopolamine verkeren, hebben een verminderde geestelijke weerstand en blijken vaak bereid om naar waarheid te antwoorden op gestelde vragen, vandaar waarheidsserum. De kok kneep zijn lippen samen. Wat er nu precies in die villa is gebeurd, zal wel nooit helemaal duidelijk worden. Vermoedelijk gaf Wouter zijn oom een overdosis aan scopolamine. Hij stierf, zo bekende Walter zijn vriendin later, onder hun handen. Fledder boog zich naar voren. Maar waarom hebben ze zich toen niet gewoon van het lijk ontdaan, uh, weggemoffeld? Dan had er na de dood van Frederik Fluweel nooit een haan gekraaid. De kok schudde zijn hoofd. Wouter had een ander plan. Hij wilde het vermogen van zijn oom erven en daartoe moest Frederik Johannes van Fluitenberg officieel sterven. Hij liet dokter Achterbos komen en dwong hem een verklaring van overlijden af te geven van een natuurlijke dood aan hartverlamming omdat Wouter begreep dat de dood van Johannes Frederik van Fluitenberg door politie en justitie niet zonder meer zou worden aangenomen en hij op zijn minst een onderzoek kon verwachten, zorgde hij er via Peter van Oosterwijken voor dat het overlijden van zijn oom niet op de computeruitdraai van het bevolkingsregister voorkwam. Fred Prins knikte begrijpend. Politie en justitie bleven dus onkundig van zijn overlijden. De kok ademde diep. De uiteenzetting vermoeide hem. Frederik Johannes van Fluitenberg, ging hij cynisch verder, werd heel officieel begraven en kreeg op zijn graf op Sint-Barbara van zijn zo geliefde neven een fraaie roodgranieten grafsteen. Daarna werd notaris van de Hoeve bewerkt. De notaris genoot geen beste reputatie. Vermoedelijk door chantage kregen ze hem zover, dat hij het testament van Frederik Fluweel veranderde, ten gunste van de beide neven. Na afwikkeling van de erfenis vertrokken Wouter en Walter van Fluitenberg naar Braschaat, en hadden daar nog lang en gelukkig kunnen leven, als niet plotseling drie jaar later een kennisgeving van overlijden voor paniek had gezorgd. Fledder vroeg hem aandacht. Uh, wie verstuurde die kennisgevingen van overlijden? De kok glimlachte. Charles van Ulvenhout Freddy in Antwerpen had van notaris van den Hoeven in Amsterdam bericht gekregen, dat hij niet in het testament van zijn natuurlijke vader voorkwam. Charles van Ulvenhout onderhield regelmatig contact met het kind van zijn zuster, en kwam er op die manier achter, dat zijn vriend Frederik Johannes van Fluitenberg was overleden. Charles van Ulvenhout had toen al het idee, dat zijn vriend geen normale natuurlijke dood was gestorven. Het feit dat de erfenis naar de beide neven was gegaan, sterkte hem in de overtuiging dat Wouter en Walter, die hij beide kende, bij de dood van zijn vriend waren betrokken. Hij wist alleen niet hoe en wat. En hij vond ook niets dat zijn duister vermoeden kon staven. Tot, tot zijn in Antwerpen studerende dochter Jolande hem vertelde, dat zij een verhouding had met ene Walter van Fluitenberg. Een schatrijke jongeman met een kapitale villa in Braschaat. Charles van Ulvenhout was inwendig razend, liet daar uiterlijk echter niets van merken en verbrak de relatie met zijn dochter niet. Toen Walter in een openhartige bui aan Jolanda vertelde wat zich rond de dood van Frederik Fluweel had afgespeeld, en Charles van Ulvenhout dat verhaal enige tijd later van zijn dochter vernam, ging hij tot actie over. En hoe? Het verzenden van de kennisgeving van overlijden, met daaronder de namen van de lieden die rond het overlijden van Frederik Johannes van Fluitenberg een rol hadden gespeeld, was, naar mijn mening, psychologisch een meesterlijke zet. Wat Charles van Ulvenhout verwachtte, gebeurde ook werkelijk. De beide neven, bang dat de zaak in de openbaarheid zou komen, moorden de getuigen uit. Eerst de in paniek geraakte notaris van de hoeve en daarna de Loesje-huisarts-Achterbos. Peter van Oosterwijker vormde geen probleem meer, die was immers al overleden. Vledder boog zich naar voren. Heeft Charles van Ulvenhout werkelijk geld op het hoofd van de beide neven gezet? De kok knikte. Toen niemand bereid bleek om de klus te klaren, besloot Charles van Ulvenhout zelf de beide neven uit te moorden. Volgens hem was dat geen misdadige actie. Hij beschouwde dat, zo vertelde die me, als een daad van gerechtigheid. Walter was na de aanslag niet direct dood. Toen Wouter hem vond, was hij nog bij vol bewustzijn en vertelde zijn broer wie op hem had geschoten. Na de dood van Walter trok Wouter naar Amsterdam om de dood van zijn broer te wreken. We weten nu dat Charles van Ulvenhout hem naar de begraafplaats Sint Barbara lokte voor een duel. De kok zakte in zijn fauteuil achterover. Hij voelde zich afgemat, ook teleurgesteld. De oude regisseur had een dergelijk einde niet gewild. Fred Prins trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Wat is er van die 5,5 miljoen Amerikaanse dollar terechtgekomen? Zijn die echt naar die instellingen en stichtingen voor MS gegaan? De kok trok zijn schouders op. Dat geheim heeft Frederik Fluweel meegenomen in zijn graf, en ik acht het niet mijn taak om dat geheim te ontsluieren. De grijze speurder maakte een hulpeloos gebaar. Ik heb ook nooit begrepen, ging hij verder, waarom na het vonnis van zeven jaar de Banque Nationale de Lyonda in Luxemburg geen aanspraak op het vermogen van Frederik Fluweel heeft geclaimd. Dat is niet gebeurd, de kok schudde zijn hoofd, zover ik weet niet. Anders hadden de neven niet al dat geld kunnen erven. Fledder zwaaide. Komt het geld van de neven nu terecht bij Richard, Patricia en Freddy? De kok trok een bedenkelijk gezicht. Dat zal nog een hele juridische klus worden. Na zijn laatste woorden viel er een diepe stilte. De grijze speurde schonk nog eens in. Na enige tijd werd het gesprek algemener. Het duel in de nacht en de daaraan gekoppelde verwikkelingen zakten naar de achtergrond. Mevrouw de kok ging naar de keuken en kwam terug met schalen vol lekkernijen. Tegen middernacht namen de jonge collega's afscheid. Toen ze waren vertrokken, schoof mevrouw de kok een poef bij en ging tegenover haar man zitten. Vond jij die Frederik Johannes van Fluitenberg een goed mens? Het gezicht van de grijze speurder kreeg een pijnlijke uitdrukking. Ik wil, sprak hij aarzelend, ik wil die vraag liever niet beantwoorden. Waarom niet? De kok koude op zijn onderlip. Ik had van de week daarover al bijna ruzie met Fledder, de grijze speurde zuchtte omstandig. Hoe het ook zij, Frederik Fluweel deed iets waarvan hij zelf oprecht geloofde dat het goed was. Die overtuiging, dat geloof, werd zijn dood. De oude regisseur staarde enige tijd pijnzend voor zich uit. Ik denk, zo besloot hij, dat dit meetelt. Meetelt bij hem, die eens over ons allen zal oordelen. Heeft geluisterd naar een productie van Interval, de uitgeverij van cassetteboeken.